Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De koning moet belasting gaan betalen over zijn inkomen. Tenminste als het aan een meerderheid in de Tweede Kamer ligt. Leden van het Koninklijk Huis hebben dat nooit hoeven doen, maar daar is de laatste tijd steeds meer discussie over. Ook deze mensen vinden dat de koning, net als ons allemaal, ook belasting moet betalen. Het is ook gewoon een, een inwoner van ons land. Dus ik vind dat de koning dat ook moet doen. Van mij mogen ze wel belasting gaan betalen, absoluut. ja. Dat vind, vind ik eigenlijk wel. Het is voor het eerst dat de meerderheid van de Kamer ook wil dat de koning en een deel van zijn familie belasting gaat betalen. Kan te maken hebben met de populariteit van het Koningshuis, zegt deze hoogleraar staatsrecht. Je ziet dat uh, zeker in uh, de 21ste eeuw mensen... ...minder gevoel hebben voor een voorrechte positie voor de koning. Privileges voor de koning. De uh, gedachte is tegenwoordig, we zijn allemaal gelijk. Dus waarom zou de koning dan geen belasting betalen? Terwijl iedereen belasting betaalt. Ja, het kan nog wel jaren duren voordat de koninklijke familie belasting gaat betalen. Daarvoor moet namelijk de grondwet veranderen. Bij de dodelijke schietpartij op een basisschool in Texas in 2022 heeft de politie grote fouten gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De departement's review concludeed that a series of major failures, failures in leadership, in tactics, in communications, in training en in preparedness, were made by law enforcement lawyers and others. Responding to the mass shooting at Rob Elementary. De agenten hadden een gebrek aan onder meer leiding, communicatie en training. Daardoor grepen de agenten veel te laat in. Bij de schietpartij werden 19 kinderen en twee leraren gedood. En in Amsterdam heeft een huurder gelijk gekregen van de huurcommissie. De persoon diende een klacht in over een te hoge huur. Voor een kamer van 20 vierkante meter aan de Keizersgracht betaalde die bijna 1900 euro per maand... Volgens de huurcommissie is dat echt niet oké okay en die hebben daarom een nieuwe huurprijs bepaald. Die is een stuk lager. De huurder betaalt nu 95 euro per maand. De verhuurder gaat in beroep tegen de uitspraak. Dan het weer. Het vriest vanavond en vannacht in het noorden en westen wat winterse bijen. Morgenochtend ook nog een staartje nattigheid. Daarna opnieuw zonnig bij 0 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En op de ring van Amsterdam, de A18 Zuid, richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Voor Amsterdam buiten Veldert is de vertraging 20 minuten. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de de B verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Anders dan, uh, gaan we weer heel erg. Uh, moeten we gaan improviseren. Dat doen we al vanavond. Uh, ik, wat, wat, wat, waar, waar, waar hebben de mensen nu thuis? denkt. van waar heeft Jaapkoper het over? Nee, we hebben het even over wat, uh, wat huishoudelijke mededelingen uh, ten aanzien van de band die altijd uh, komt spelen. En uh, dan geven ze altijd de keuze of ze dan vier of zes nummers spelen. En vandaag zijn het er vier. Ja. En, en jij wilde nog dat ze er nog. Uh, in plaats uh, van. Uh, bij het volgende blokje. Twee, drie. Spelen. Kan dat? Dat kan. Oké. Okay, nou, uh, wacht even, wacht even. Um, want uh, ik heb hier op het lijstje staan uh, on and on bijvoorbeeld uh, dames en heren even opgelet. Want jullie microfoons staan ook ja, open nu. We zijn we zijn. Ja, ja uh, is goed. Uh, on and on heb ik nog en mm -hmm. uh, wat is het? Uh, b -b -b -b Taken over by the haze. Ja. Yes. Ja. En wat zouden jullie dan nog kunnen spelen als extra nummer? Dan uh, dan okay. hebben we de vijf. Wat zeg je? Heel veel ja, de op. mensen kunnen stemmen. They, uh, oh, ik denk, uh, ja. denk onze de debuutsingel. Ja, de uh, through the Dark. Ons allereerste nummer ooit. Misschien wel leuk om. Uh, en hoe heet dat nummer? Through the Dark. Through the Dark. Oké, okay, dan uh, schrijf ik die even op het uh, lijstje erbij. Kijk. Uh, maar dat, uh, dat is dan de afsluiting uh, van, uh, van straks. Uh, maar goed, uh, even over jullie. <laughs> Sorry. Oh, oh. <coughs> ja. <coughs> Uh, even over jullie weer. Uh, want uh, we hadden het onder meer over de huiskamerconcerten. En, uh, maar uh, de muziek, uh, ik, we, we zeggen in die focus randje Americana, Maar dat komt niet zomaar aanwaaien. Waar, waar hebben jullie eigenlijk zo'n beetje waar Abraham de Mostert uh, haalt? Uh, zijn jullie ergens door geïnspireerd? Of, of hoe moet ik dat zien? We denk ik best wel veel inspiratiebronnen. Heel veel. Ja. Uh, wat misschien wel leuk is om te vertellen. Is dat een van, onze, ja, een van de bands waar we fan van zijn. Uh, heet First Aid Kit. First Aid Kit, ja. ja dat die kennen een, een aantal mensen ja. wel, ja. ja. En uh, op de vooravond van dat we ons album gingen opnemen. Uh, vorig jaar februari. Zijn we naar een concert geweest van First Aid Kit in Amsterdam. Dat speelden ja. heel toevallig precies die avond. En uh, wij doken de dag daarna de studio in. Dus we gingen even nog last minute inspiratie opdoen. En dat was, uh, ja, dat was heel tof. Ja? ja, dat ja. heeft ook al een beetje doorwerking gehad nog, denk ik, op het album. Ja, ja dat is wel een van onze grootste inspiratiebronnen ja. Toch wel. Maar verder halen we het overal vandaan. Ah, ja. uh, de, uh, is dat nou juist ook het uh, leuke aan muziek? Dat je het een beetje uh, ook naar je hand kan zetten. Uh, Zeker. Ja? Ja. ja, ik denk dat we hebben wel een soort stijltje of een soort sound, I guess. Die wel een soort Marble Wave sound is. Ja. Maar... Ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe die dan precies is ontstaan. Dat is denk ik gewoon wat... Als je ons vijven bij elkaar zet, dan komt er kennelijk dit ja, Nou, ja, ja. nou uh, hebben jullie uh, Merel in de gelederen? Dus die klinkt soms als een nachtegaal. Ja, dat ja, is wel een leuke woordkrap. ja mooi, dankjewel. Maar is dat... Ja, daar moet je wel heel kritisch uh, op zijn met de stemmen in dat opzicht, toch? Ja, klopt. Ja, dat was voor ons ook heel belangrijk. Eigenlijk meteen al... Uh toen we begonnen met, met z'n tweeën. Ik en Frank met schrijven. Mm. Wisten we eigenlijk al van vocal harmony. Moet echt een grote rol gaan spelen in deze band. En daarom hebben we ook echt. Um, gericht audities gehouden. Voor <kuggen> mensen die ook konden zingen. En de, de drie die erbij zijn gekomen. Kunnen we ook alle drie heel goed zingen. Mm -hmm. En uh, daardoor kunnen we eigenlijk vierstemmig uh, zingen. En dat doen we ook heel veel. Ja, dat, is wel een, uh, uh, dat geeft wel een heel ding. bepaald uh, geluid. Het ja, ook, hè? Met vier, vier verschillende stemmen. Ook ja. qua toonhoogte neem ik aan. Ja, we vullen elkaar mooi aan. Het, is, het past allemaal heel mooi bij elkaar. En we hebben ook echt, uh, onze stemmen hebben net allemaal zo een klein beetje een andere soort toon. Of de een is net iets beter in het een en de ander in het ander. En daardoor vullen we elkaar heel mooi aan. En dan heb je eigenlijk een heel mooi pakketje waarmee we echt vocal harmony... Of eigenlijk close harmony kunnen Close doen. harmony, ja. ja dat, uh, dat, dat doet mij denken aan de Les Humphries Om maar even een voorbeeldje te noemen. Ik uh, ben al nou even de titel van, uh, van een van die nummers kwijt. Maar... Ik weet dat mijn moeder vroeger. had zo'n cassettebandje in. en er zat soms wel eens. de Les Hupvries zingers in. wat is dat nou allemaal? Dus ik heb dat wel eens een beetje af zitten luisteren. maar. Dat vond ik symbool voor Close Harmony zo'n beetje. Dus, maar goed, het is nog een tijd uh, terug. Um, we gaan... Ja. Uh, wat, wat, wat zeg je nu? Net voor onze tijd. Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, ik ben van de jaren zestig. Dus, uh, dus, dus uh, midden jaren zestig zelfs. Uh, goed, uh, we gaan uh, weer... Want anders dwalen we weer af. Uh, weer even wat uh, muziek laten horen. Uh, Lorem Ipsum, vorige week uh, was Michel hier in de studio samen met uh, Blanco. Jan Schilder heet die uh, officieel. En uh, toen hebben ze de nieuwe single gepresenteerd. En wij waren de eerste die mochten dat horen. Ja, dat vonden wij weer heel erg leuk. Hier is hij nog een keer. Uh, no good. I'm booming. dat dan, dan toch uh, geïmproviseerd wordt uh, tijdens zo'n uitzending. Want uh, we hebben het voor elkaar. Ze gaan inderdaad uh, zes nummers uh, laten horen. Uh, want dan komt in dit uur zomaar uh, twee blokken van twee nog gewoon voorbij. Dus dat, uh, ja. En aangezien we dan een beetje in de tijd uh, gaan zitten... gaan we dus nu ook uh, langzaam aan ze vragen of ze uh, er al klaar voor zijn... om uh, dan het, uh, het tweede blokje van twee te gaan doen. En afgesloten wordt straks met uh, nog een derde blokje van twee... Jazeker. Uh, en we beginnen met waar het allemaal mee begon voor Marble Waves. Namelijk Through the Dark, zeg ik het goed? Ja, tuurlijk. Nou, uh, hier zijn ze allemaal. Marble Waves. Leuk als je op een gegeven moment. Dan krijg je eerst een, li heb ik een lijstje dan. Hè? Van vier nummers. Nou, dan kun je het lijstje weggooien. Want dan uh, komen er in één keer twee nummers bij. Maar goed, ik heb de volgorde van, uh, van dit blokje heb ik wel goed opgeschreven. Uh, Tenminste, dat hoop ik dan maar. Uh, want uh, de volgende single. Of nee, ik moet het goed zeggen. De vol het volgende nummer. Uh, Staat dat ook op uh, dit uh, album? Taken over de hees? Ja, hè? Ja, oké. Okay. Dus uh, dat is het nummer wat uh, we nu gaan horen. Hier is uh, Marvel Wars met Taken over de hees. Dat waren ze. West Twee nummers uh, al geweest. We hebben er nog, uh, nog twee. De, goed, Dat hebben we net uh, weten voor elkaar weten te krijgen. Ja, zo uh, werkt dat. dus is altijd wel leuk. Uh, maar eerst uh, gaan we nog... Uh, gewoon even iets uh, anders doen. Uh, deze week ook. Uh, want we hadden hoefs. Die uh, lieten we net horen. Uh, zij zijn te zien... bij Eurosonic Noordenslag. Maar datzelfde geldt ook voor deze band. En ze vielen al eigenlijk of afgelopen jaar... tijdens de popronde... Ik heb het over deze punk... Nou ja, postpunk-band. Thames en Mr. Postman. Geweek is uh, die gehouden deze single uh, volgens mij zelfs op twee plekken tegelijk uh, te horen geweest, namelijk ook uh, bij de collega's van H105 bij de Sound of Haalem. want uh, Jip Richter had uh, het genoegen om uh, Shane houwel van haar en aan de telefoon uh, te hebben. Maar als wij, Marcus en ik, aan High on Shy denken... ...denken we ook aan die gitarist van die band. Dat is Rasmus Bisschop. We hebben net vastgesteld dat hij in vijf bands speelt. Namelijk ook in deze. Maar hij speelt bijvoorbeeld ook bij Daisy Bellis. Bij The Cruise en The Dukes of Harlem. Dat is een band. Dan speelt hij bij Mare and Charlie. En als laatste heeft hij ook nog bemoeienis met Hunk. Dus... Uh, dat zeggende gaan wij ons uh, klaarmaken voor het uh, laatste gedeelte van uh, Marvel Waves. Ik zie gelijk wat mensen meteen actief worden uh, bij, het, uh, bij, het, uh, uh, bij het aankondigen natuurlijk weer. Want ja, uh, we hebben tenslotte nog twee nummers te goed. Dankzij het meesterlijk onderhandelingswerk van onze technicus uh, van vanavond, uh, Marcus van Dam. Want die heeft het voor elkaar weten te krijgen. Uh, en het eerste nummer, daar zit ook een hele mooie clip bij... Let er even op mensen, want uh, maandag komt de samenvatting uh, op de website van altfm.nl. En daar zit die clip dan ook in. Maar je hoort hem hier uh, in een iets wat andere versie, namelijk de wat meer akoestische versie. Hier is Marvel met on in An. jacket that's my home I'm running up hills and I'm stepping over stones I'm crossing Dat was on en on. Daar zit natuurlijk die clip bij. Nou, maandag op onze website zullen we die clip natuurlijk ook meteen in het hele verhaal meteen gaan meenemen. Maar we hebben er nog eentje. En dat is meteen ook de laatste voor vanavond. Ja, dat is leuk als je met vier nummers begint en met zes nummers eindigt. Maar dat is altijd wel heel erg fijn. Um, jij gaat straks nog iets uh, vertellen over dat nummer, Paradise. Want uh, er zit uh, nog uh, een contrast in. En ik wil eigenlijk wel weten wat dat dan is. Maar goed, dat uh, bewaren we zo. Eerst het uh, nummer zelf uh, laten horen. Hier is Marble Waves voor de laatste keer. En het nummer dat heet Paradise. It's dangerous right away when I heard the sound. You pulled me in and up, away from solid ground. I Yeah Dat waren ze, uh, Marble Waves. We gaan zo direct nog uh, uiteraard de afsluitende babbel doen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, wat uh, materiaal liggen. Zoals bijvoorbeeld van deze band. Uh, die schijnen uit uh, Zuid-Holland te komen. Ik geloof uit de buurt van Den Haag. Where Siberia ended. En het nummer dat heet Immune. Theatraal, zo kan je het bijna omschrijven, deze muziek van Hikpie. En wie zijn dat? Nou, eigenlijk zijn de twee Tom Ratsma en Abir Haman... ...degenen die die band ooit zijn begonnen. Maar daarvoor hebben zij ook al een geschiedenis gehad in een band. En die band die heeft ook nog meegedaan aan de Rob Dat wordt. Sterker nog, ze hebben hem zelfs weten te winnen, dat is Nemsis... Daar speelden dus ook... dezezelfde Abir Hamam en uh, Tom Radsmaai mee. Uh, en die Tom Ratzma... die speelt ook nog in een andere band... namelijk in Cloud Café. Dus het, uh, dat zijn uh, ook al uh, nog wel wat... Uh, wat namen in, uh, in dat opzicht. Um, er zijn er nog... drie overgebleven van de vijf. Want inmiddels zijn Frank... en Amé verdwenen. En uh, zijn nog altijd Merel... en Evelien en Rutger nog wel... in de studio. Um, nou zei je net, Evelien... Uh, over uh, dat nummer Paradise... daar zat een contrast in. Uh, wat is het contrast uh, precies? Ja, ik zei, dat is wel een goed, goed voorbeeld... van uh, de, de dubbele laagjes... in onze muziek. Mm. Want uh, dat nummer gaat eigenlijk... Uh, de tekst gaat over... een hele foute liefde. Over mm. dat je weet dat het niet goed voor je is. En dat je weet dat het... Uh, dat je beter uh, niet voor diegene moet gaan. Maar... Het voelt zo goed. Het ja, je ja. bent het toch. En het een bijna, is verder heel vrolijk. Is het bijna een toxische relatie? Zeker, een toxische ah, kijk, relatie. Kijk, het zijn er zijn aardig wat, uh, wat thema's. Zeker. Want uh, we hadden net uh, helemaal aan het begin. Hoefs met hun single So Alone. En dat ging dus eigenlijk ook een beetje over toxische relaties. En dat je dan helemaal alleen komt te staan, hmm. uiteindelijk. Uh, de sleur van een relatie die dan op een gegeven moment uh, verandert in iets wat je liever helemaal niet wil hebben. Maar... Love Sick is jullie niet geheel al bekend. Want dat nummer hebben jullie zelf ook <lacht> geschreven. Dat, uh, dat is ook zo'n ja. zo fijn nummer. Absoluut. Ja, het gaat ja. ook over een uh, op zijn minst uh, toxische relatie te noemen. Ja. ja uh, alleen daar hoor ik ook de sirenes uh, letterlijk ook uh, <lacht> ja. op, het, uh, op het nummer voorbij komen. Ja. ja hoe, hoe zijn jullie er eigenlijk op gekomen om juist dat uh, te gebruiken? Ja, ik ben zelf <lacht> gewoon heel erg uh, geïnteresseerd in uh, een beetje de donkere kant van het leven. Uh, af en toe... Wat trekt mensen nou ja. aan in de donkere kant van het leven? Ik vind het gewoon We zitten, in een, we zitten nu in een donkere tijd <laughs> en, uh, en dan ga jij het nog leuk vinden ook. Maar goed, ik doe er wel zo, maar ik, ik maak het dan wel dubbelzinnig. Okay, maar okay, wat, wat aan de andere kant ook uh, een rol speelt is... Uh, uh, ik, ik ben opgeleid als filmmaker ook, mm. naast rest. Mm. Even het persoonlijke verhaal. Ja. En um, ja, ik heb dus ook heel lang films gemaakt en doe dat nog een beetje daarnaast. Ik maak ook onze videoclips. Ja. En um, voor mij zijn de liedjes eigenlijk niet per se alleen liedjes... maar elk ja. liedje is een verhaal. Ja. Um, en in mijn hoofd zitten er ook heel veel beelden bij de nummers die we schrijven. Het is echt, ik, ik zie het eigenlijk voor me als een soort film... En uh, Love Sick was eigenlijk een soort film die ik in mijn hoofd had. Ja, ja. En uh, waar we een nummer van hebben gemaakt. En we hebben ook een hele grote droom dat we een hele vette videoclip hier nog van gaan maken. Dat zou ik wel uh, heel erg mooi vinden als omdat, je daar een, nog een ja, videoclip bij bent. Dit is bedekt. eigenlijk een verhaal. Ja, um, vinden je dat ook belangrijk dat er een verhaal in een uh, nummer te horen is? Ja, dat wel altijd ja. Als je een beetje kan meeleven met iets, dan. Uh, als je, ik hoop dat luisteraars ook zelf een soort film in hun hoofd krijgen als ze ja, een ja. nummer als Love Sick horen en de Sirenes erbij. En ja, ja, en... Ja, ja, ja, want we proberen ook wel expres de nummers net een beetje vrij te schrijven of zo. Dat zeg maar, voor ons zit er een verhaal achter, maar misschien is die voor ons vijven al net een ander verhaal. Ja. En voor een, kijker, voor, voor een kijker, voor een luisteraar mag het ook net je eigen verhaal zijn wat je hoort in het nummer. Dus dat, hm. dat proberen we ook wel te te bereiken dat je... dat het niet per se één verhaal is... wat voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn. Ja. Ja, dat is duidelijk. Dan nog even de afsluitende vraag. Want zijn jullie ook op het wereldwijde web te vinden. Wat is dat? Nou, ja, het wereldwijde web, dat noemen wij het internet. Ja, ja, nee. Schat. Dan moeten we misschien het woord geven aan onze social media manager hier. Oh ja, oh, ik ben, ben, uh, ben jij, ben jij een social media baas? Ik uh, heb die taak een beetje op me genomen, inderdaad. Ja. Uh, dus als je me constant op mijn telefoon zag op de beelden vanavond, <laughs> dan was er ons Instagram. Ja, nee, we zijn zeker te vinden op het World Wide Web, uh, marvelwaves.com, onze website, maar uh, ook op YouTube staan een aantal van onze videoclips, waar Evelien het net over had, ja. uh, op Instagram en Facebook en natuurlijk ook op Spotify en al andere streaming services om gewoon de muziek te luisteren. Ja. Mis ik belangrijke dingen. Instagram Marble Waves Music. Op YouTube. Facebook, op onze Facebook uh, Marble Waves Official. <laughs> en uh, YouTube gewoon Marble Waves. Ja. Ja. En uh, Spotify en Deezer Marble Waves. Zoek ons op. <laughs> en we hebben ook een hele mooie vinylplaat plaat. En uh, cd's en sokken en uh, all allerlei merchandise. Merchandise is er yes. al op gezet. Uh, ja. ja, dat is wel belangrijk. Gewoon like ons even. Net op Spotify. Ja, dat is, dat is inderdaad een... Uh, het klinkt zo makkelijk, maar voor, uh, voor ons als uh, artiesten is het super belangrijk. Dus als je het leuk vond, zoek ons even op en doe ons heel even een likeje geven. Dat is heel fijn. Uh, ik dank jullie voor de komst naar deze fijne studio hier in Zandvoort. Ja, jullie bedankt. Ja, jullie bedankt. Ja, ja, heel fijn. Graag gedaan. Nou, En uh, als er weer aanleiding is, dan meld bij ons. Oké, okay, dat waren ze Marble Waves. We gaan nog even een gerichte plaat laten horen. Vorig jaar uitgebracht: De Mira en The Danger of Freedom.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 Vorig jaar had zij dit nummer uitgebracht, is uh, terug te vinden op het album Iggy. Uh, The Danger of Freedom van Demira, ja, je, je moet er toch, uh, uh, je kon er niet onderuit, het uh, heeft een nummer heeft een bepaalde lading en die lading, die laten we dan ook uh, wat dat betreft duidelijk horen in dit uh, programma. Volgende week is er weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, mensen. Want dan gaat er uh, wat uh, gebeuren, want dan komt Bonaniki spelen. Dus uh, Bonaniki is dan uh, waarschijnlijk nog met één extra muzikant. Dus het is weer iets wat rustiger dan in de studio. Uh, het is dan ook uh, voorlopig even het uh, laatste, want uh, we gaan uh, de Rob akda woord uh, doen hoe dat eruit uh, gaat zien, hoor je volgende week. Want volgende week hebben we nog een uitzending. En tussendoor, uh, want 29 februari is uh, de night editie van die Rob Akda woord dan uh, zijn we er dus ook niet. Die 22 februari die er dan niks is, ja die zijn we dan wel. En dat is dan een uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van februari. Nog iets, 16 februari mensen, dan komt de tweede verschijning van Francis Alban Blake. Maar Francis Alban Blake leeft niet meer. Althans, hij leeft nog door in de gedachten van Frank Bond. Want die gaat het allemaal uitvoeren. 16 februari in de Piers. Uh, de zaal gaat open om half acht. En om half negen start de verschijning nogmaals. En dat heeft alles te maken met, het, uh, met de EP Spels. En daarvan hoor je dit uh, nummer tot aan het nieuws van tien uur.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 words